ze kent mij, ze kent mij Ze kent mij Niet van al mijn liedjes Ze kent mij niet Van al mijn soms Ze kent mijn Liefde Mijn verdriet en het is precies zo anders Of ja ze kent mij Ja ze ken mij is geen ander, Ze kent mij Ja ze ken mij is geen ander Ze ken mij Ja ze ken mij is geen ander Ze kent mij Ze ken mij En hey, jij yeah, yeah. Je maakt me soms para Ik ken al je streken Zij kennen van alles Maar ik je verleden Ik wil je zien lachen Ik wil je zien leven oh, En yeah, jij yeah. En echt, ik kan een puin op zijn maar oh, jij hebt me Jij hebt me Jij kent me En het kan me niet schelen Alles zie er tegen Ik wil alleen wij tweeën ja. Ik heb jou ze ken mij niet van al mijn liedjes. Ze ken mij niet van al mijn soms. Ze ken mijn liefde exactly. mijn verdriet. En het is precies zo andersom. Ja ze ken mij. Like. Ja ze ken mij als geen anders. Ze ken mij. Ze ken mij als geen anders. Ze kent mij niet van al mijn liedjes. Ze ken mij niet van al mijn soms. Ze ken mij liefde, mijn verdriet. En het is precies zo. ja